Jobboot met het NOS-journaal. Een gezin uit Amersfoort is uit Nederland vertrokken... vermoedelijk om zich aan te sluiten bij de jihad in Syrië. Dat blijkt uit een brief van burgemeester Bolsius aan de gemeenteraad. Details over het gezin wil hij niet kwijt. Maar de politie, de AIVD, de Raad voor de Kinderbescherming... en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid... beschikken volgens hem wel over relevante informatie. Volgens de burgemeester zijn er nu geen aanwijzingen... dat in de omgeving van het gezin meer mensen zijn geradicaliseerd. Rond de stad Donetsk in het oosten van Oekraïne zijn, nadat vanmiddag om vijf uur het bestand van kracht werd, nog enkele granaten afgevuurd en explosies gehoord. Over het algemeen lijken de partijen zich aan het staakt het vuren te houden. Het bestand is de eerste stap in een proces dat tot de definitieve beëindiging van de gevechten in Oost-Oekraïne moet leiden. Het akkoord dat vanmiddag in Minsk werd gesloten tussen de strijdende partijen voorziet verder in een uitwisseling van gevangenen, het leveren van voedsel en medicijnen aan het door rebellen beheerste gebied en de terugtrekking van zware wapens. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon verwelkomt het akkoord, maar zei erbij dat naleving van de afspraken essentieel is. De leiders van de terreurorganisatie Al-Shabaab, Godane, is deze week bij een Amerikaans bombardement omgekomen. Dinsdag maakte het Pentagon bekend dat het luchtaanvallen had uitgevoerd op Al-Shabaab in Somalië. En het daarbij specifiek op Godane had gemunt. Onduidelijk was toen nog of hij de aanvallen had overleefd. Godane werd onder meer gezien als het brein achter de aanslag van vorig jaar in een winkelcentrum in Nairobi. Die aanslag eiste 67 levens. In het Stedelijk Museum in Amsterdam wordt vanavond een overzichtstentoonstelling geopend van kunstenaar Marlene Dumas. Vanuit de internationale kunstwereld is daar grote belangstelling voor. Zo'n 1700 gasten zijn bij de opening aanwezig. Marlene Dumas is geboren in Zuid-Afrika, maar woont al 20 jaar in Nederland. Haar werken zijn heel gewild en worden op veilingen voor grote bedragen verkocht. Marlene Dumas was zelf betrokken bij de inrichting van de tentoonstelling in het Stedelijk. Vanaf morgen is het publiek welkom.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 Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de avond van de wereldwede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 Met het prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief.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 Could make you act, could I make you stay? People making choices. Met Van zon, zee, Zandvoort en Zandvoort.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 Van Antwoord ook op tv. Zf Text TV op kanaal 45